Clemens Peters met het NOS-journaal. De straat in Almere, waar in korte tijd meerdere explosies zijn geweest, is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie kan er de komende tien dagen preventief groeien en voertuigen controleren. Eerder sloot de burgemeester een huis in de straat, stelde cameratoezicht in en legde mensen een gebiedsverbod op. Dinsdag raakte een bewoner licht gewond bij een explosie in de straat. Een dag later ging een explosief af bij de buren en gisternacht was er weer een ontploffing. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag opnieuw de A12 geblokkeerd. Ondanks voorzorgsmaatregelen zijn de demonstranten toch de snelweg opgekomen. De gemeente had de blokkade verboden. Er is veel politie aanwezig. Het verkeer kan door de actie Den Haag niet in of uit via de snelweg. Het partijcongres van de AFD in de stad Riesa in het oosten van Duitsland is uren later begonnen door protesten rondom de locatie. Veel van de 600 deelnemers konden niet op tijd aanwezig zijn, waardoor de bijeenkomst pas rond 12 uur begon in plaats van om 10 uur. Tegenstanders van de partij hebben blokkades opgeworpen. Volgens Duitse media hebben ze ook de banden van politieauto's leeg laten lopen. De politie heeft pepperspray gebruikt om activisten te verdrijven. Op het congres wordt partijleider Weidel benoemd... tot kandidaat voor het bondskanselierschap bij de verkiezingen eind februari. Schaatsster Jutta Leerdam is voor de derde keer op rij... Europees kampioensprint geworden. In Tijalf pakte ze op de afsluitende duizend meter de eerste plek. Lange tijd stond Femke Kok bovenaan... maar het gat met Leerdam op de laatste afstand was te groot... en dus is Kok uiteindelijk tweede geworden. Suzanne Schulting zorgde met een derde plaats voor een volledig Nederlands podium... Het weer, zon, wolken en een enkele bui bij 3 graden in het oosten tot 6 op de wadden. In Limburg blijft de temperatuur rond het vriespunt hangen. Vanavond en vannacht vriest het enkele graden in het binnenland met opnieuw kans op gladheid. Morgen droog, wel meer bewolking bij temperaturen tussen 1 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En met uh, deze serie werd het uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En leuk dat je erbij bent, Zandvoort, op zaterdag. We zijn er weer hoor, Studio Tolweg 10A. En een heerlijke uh, zonnige studio hebben wij vanmiddag, uh, Benno. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Maar waar, waar is iedereen? Ja, waar is iedereen? Ik, ik zou hier uh, voor een drie uur live show komen, en, maar waar is iedereen? Ja, ja, Dolly is uh, op pad.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 eindelijk. we is dus er eigenlijk, natuurlijk altijd wel. Maar, ja, drie jaar eh, geleden hè, is, het, ja, ja, dus, is het gesloten. Het is dus. zo'n mooi pand. Dat ja. daar uh, midden in het centrum van Zandvoort, voor mensen die uh, in België luisteren, want we hebben ook luisteraars in België ook een hele goede middag natuurlijk. En, um, ja, en daar is eindelijk weer kunst. Nou, dan, uh, Dolly gaat er alles over vertellen.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 I'm a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 En, um, dus um, wie, wie, wie had je er weer zo gek gekregen om... Uh, hoeveel stemmers waren er eigenlijk? Hoeveel mensen hebben daar meegedaan? Uh, 1500. 1500? Ja, ah, okay. echt waar. Okay. Nou ja, goed. Dat is wel heel netjes. Uh, en 30% is minder enthousiast. Uh, of heeft die activiteiten niet bezocht...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 Dit keer hadden we een, een reserve-reuzenrad. Dat was een beetje een klein dingetje, zeg maar. Oh. <laughs> ja, en ja, dus die moeten iets opgeblazen worden, dat ding, denk ik. Ja. En dan ja, rondom die, dat reuzenrad meer activiteiten. Mm. Want nu gebeurde dat er stond kermers. kermis. Ja. En een paar dagen oh. voordat de Formule 1 begon, was de kermis verdwenen. Oh, oh, Dat was een beetje een verkeerde planning van het hele verhaal. Ja, ja inderdaad. Maar goed, als we dat weten uit te breiden op een betere manier, ja, dan uh, gaat het heel mooi worden. Ja, nou ja, en voor de uitzending waren we het er eigenlijk mee eens... nadat na 2026 dat eigenlijk dat racefestival... Uh, uh, op de agenda van een evenement in Zaltvoort moet blijven staan. En dat daarbij uh, dus ook wel een race-evenement moet zijn. Een echt race-evenement, want een hoop uh, race liefhebbers zeggen nu... ja, die Formule 1, dat is leuk en aardig...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 Come on, come on, come understand come on, come on, can't on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come you know, I speak very, very um fluent Spanish. come on, come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 Met zijn werk, moet ik daarbij zeggen. Uh, hij was kunstenaar, kunstenaar. Hij doseerde les op de kunstacademie in Leeuwarden, Vredemond-Fries. Heeft zelf uh, in Arnhem en in Maastricht uh, kunstopleidingen genoten. Uh, op de academie daar. Uh, academies daar. En uh, heeft wel altijd geëxposeerd en gewerkt... Uh,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 Weer verder uit te dunnen tot we uiteindelijk op 60 werken zijn gekomen die we laten zien van het hele oeuvre. En uit hoeveel werken ongeveer bestaat het oeuvre van Pops? Nou ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies in getal, maar we hebben in ieder geval bijna 400 werken ingelijst en uh, we denken tot wel duizend titels aan uh, schetsen, oningelijste werken, 3D-werken uh, te hebben. Ongelooflijk, ongelooflijk. Jullie hebben uh, uh, bij de vorige keer dat ik jullie sprak verteld dat het eigenlijk gaandeweg door de werken heen heel duidelijk te zien is in welke fases jullie vader uh, met zijn leven gegaan is. En toen ik hier net rondliep, toen stapte ik dat ook. Um, zou een van jullie uit kunnen leggen waarom jullie dat toen zeiden en wat, wat de mensen dan net als ik te zien gaan krijgen straks als ze jullie expositie bezoeken? Ik denk dat het goed is. Uh, we hebben uh, een aantal thema's en groepen uh, hebben we gemaakt in de, in de twee tentoonstellingsruimtes. Um, waaronder bijvoorbeeld uh, een heel belangrijk thema, Bergen. Er, zijn, uh, er is een thema, uh, tekens uh, van inspiratie van de Oosterse Maar Er is ook uh, een hele lange wand uh, met zes decennia aan grote werken.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 Uh, en daar kun je dus uh, twee korte documentaires zien. Uh, eentje is een, een interview en een ander is een interview uh, ja, in, in memoriam. En dus die is gemaakt uh, nadat hij is overleden of in de aanloop ervan samengesteld. Um, en daarin uh, is hij aan het woord. En dat is heel erg leuk omdat ook van de werken die uh, hier te zien is, uh, uh, zijn, uh, ja, vertelt hij wat hij ervan vindt, wat vandaan komt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 Deze man wel een hitmachine noemen. Zoveel platen heeft hij gemaakt die heel goed scoorden in de Nederlandse top 40. Waaronder deze, Running with Night, hoor, de line origin. Zie je de weer nou, het is al lang over half drie, Benno. Maar gelukkig ben jij er met het weer voor de komende dagen. Ja, inderdaad. Nou, we beginnen even bij vanmiddag. We...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 Wat dacht je van uh, de nieuwe single van te uh, ...tezamen met uh, Mario? En uh, die single heet uh, Is Still Into You. Into you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 Hoe zandvoorters elkaar helpen. Zo gaat dat op het strand. Iedereen helpt mee om strandtenten uit te graven. En het afgelopen jaar hoe we met elkaar ook om de eigenaar van Mango's heen zijn gaan staan. Op het moment dat hij mishandeld werd. De stille tocht in Noord naar een vreselijke steekpartij. zijn prachtige voorbeelden van verbinding en mensen die hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Het zijn mooie voorbeelden.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 Zo, dat was hem, de nieuwjaars toespraak van de burgemeester, Benno. Ja, wat uh, een mooi verhaal. Ja, zeker een mooi verhaal. En uh, ja, we nog eventjes herhaalt natuurlijk op uh, deze zaterdagmiddag. Eh, we gaan nog één plaatje draaien. Had het over Yves Berendsen? Ja. He, met Terug in de tijd, wat een groot hit is dat geweest. We kunnen nog een minuutje Yves uh, laten horen. Oh. Hier komt hij aan. Elke dag samen, de tijd die vloot.